Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gedemonstreerd in Amsterdam. Honderden mensen zijn bij elkaar gekomen op het Museumplein. Ze zijn tegen het kabinet en het coronabeleid van het kabinet... De demonstratie mocht van de gemeente niet doorgaan, maar toch zijn er dus mensen. Er is nu een noodbevel afgekondigd, waardoor er niemand meer op het museumplein mag zijn. De politie probeert de demonstranten nu weg te jagen. De ME heeft twee waterkanonnen meegenomen. Een man van 32 is opgepakt in Halsteren in Brabant... omdat hij de tas van zijn neefje van twee had volgestopt met wiet. De man liet een Belgisch rijbewijs zien, maar dat bleek nep. Het viel de agenten op dat het tasje van de peuter in de auto wel erg stonk... Daarin bleek een flinke hoeveelheid wiet te zitten. Het jongetje is opgevangen door de kinderbescherming. In Brabant had de politie het vannacht weer druk met illegale feestjes. In Boekel waren 19 jongeren samen in een keet. En in Etteleur waren acht mensen aan het feesten in een bedrijfspand. Ze kregen alle 27 een boete voor het overtreden van de coronaregels. En dit is in Angeren tussen Nijmegen en Arnhem... Is dat midden nu? Heb je het midden uitgetekend? Ja, dit is midden. Dit is, midden. Ja. Ja, dit is dan eigenlijk ongeveer waar het, eh, waar het moet komen. Ja, normaal zouden ze daar in deze tijd druk bezig zijn met het in elkaar timmeren van praalwagens voor carnaval. Maar ja, die optochten gaan natuurlijk niet door. Om toch iets om handen te hebben, zetten ze daar nu miniatuur praalwagentjes in elkaar. Het is, uh, het is even heel anders. Het, uh, het hout is al snel te groot en te ruw en, uh, en te lomp. Maar... Uh, ja, we doen ons best. En er komt ook gewoon een carnavalsoptocht, maar dan op een geheime locatie. En die wordt dan gefilmd met praalwagens van maximaal 1 meter hoog en een halve meter breed. Zo willen ze toch wat positiviteit brengen in deze coronatijd. Dat carnavalsgevoel toch een beetje naar boven brengen bij de mensen. Normaal heb je zoveel lol met elkaar in, in zo'n zo koude schuur. Eigenlijk als we het gewoon iets kleiner doen, dan kan het ook. Ja.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 wordt weer steeds populairder. De muziek van C.C. Penniston. En finally, zo aan het begin van uur 2, Zandvoort op zondag. Het is even na drie uur. Welkom terug, inderdaad. Leuk dat je luistert en blijft dat ook doen. Hè. We zijn er tot aan vijf uur met dit programma. En hij zit nog steeds tegenover mij. Hoe hou je het vol, uh, Overtel? <laughs> Al, Al jaren jongen, Jongen, jongen, jongen, jongen. En uh, ja, wat gaan we in dit uur uh, allemaal nog doen? Nou, laten we eens even beginnen met een updateje. Want Patrick Roest heeft zojuist de derde tijd gereden uh, uh, tijdens de 10 kilometer. Uh, en uh, komt daarmee op de eerste plek in het algemeen klassement. En uh, gevolgd door Marcel Bosker op een tweede plek. En dan hebben we een Petersen op een derde plek. Maar in ieder geval uh, 15-0, wat was het ook weer? Nee, 13-0 of zo, de, wat ik Ja, 13, had. 13 wat een tijden tegenwoordig. Niet te vergelijken met mijn tijd. Nee, nee, dat, mijn nee, Toen werd het <laughs> nog uh, 25 minuten ja, of zo, ja, hè, zoiets. zoiets. Ongelooflijk. Ja, in ieder geval... ongelooflijk. Nou, Patrick Roest, een mooie kampioen, en twee Nederlanders uh, ja. één en twee. Dus. En dan uh, op de derde plek uh, Petersen. Ja, en de dames, uh, Nederlandse dames, doen het ook hartstikke goed. Dus dat is een, uh, een uh, succesvol weekend voor de Nederlandse schaatstors. Wat gaan we tweede uur doen met Zandvoort op zondag? Uiteraard, uh, kijk, kijk, dus, uh, je hebt de reddingsbrigade Zandvoort... en je hebt de reddingsbrigade Bloemendaal. Ja, Zandvoort heeft toch uh, iets anders georganiseerd dan, uh, dan uh, Bloemendaal. En Bloemendaal die heeft uh, een financiële injectie gekregen... van de gemeente Bloemendaal, daarover straks meer... Uh, we gaan een beetje de regio in. Uh, de, een proef met het GTF, uh, GFT, moet ik zeggen, uh, afval... dreigt te mislukken. En daarvoor gaan we naar uh, Zaanstad. Want daar hebben onze collega's van TV en H... een documentaire over een reportage over gemaakt. Want het is hetzelfde systeem wat we nu ook in Zandvoort willen, uh, willen uh, of ingevoerd wordt, moet ik zeggen... Maar uh, in, daar in Zaanstad gaat het wellicht mis. Daarom. Nou je dat zegt, ik woon uh, op de Van Lennepweg. Ja. En daar hebben we dus wel uh, de bak voor uh, papier en dergelijke. En voor uh, restafval. Ja. Maar nog niet voor GFT, waar jij het uh, over hebt... Ja. En uh, die bakken zouden zeg maar, uh, bij, de, bij de flats uh, geplaatst uh, gaan worden. Ja. Maar dat zouden ze gaan doen in het, uh, aan het begin van het uh, nieuwe jaar. zitten we ook nog in hoor, dus uh, ja. geen kwaad woord over. Want uh, ze waren bang voor uh, vuurwerkschade aan de bakken. Oh, ja, dat... Maar ja, nou is uh, oud en nieuw geweest... Ja. Eh, Snel is ook al voorbij. Ja, en nee, ik begrijp niet uh, jij uh, ja. wel. Dus. <laughs> nou we het, uh, Toen ik... werd het stil. Toen werd het stil. Nou goed, uh, in ieder geval daarover straks meer. Uh, wat, we hebben het gehad over dat schoonwandelen. Maar wat ook een leuk initiatief is, is puzzels ruilen in coronatijd. En daarvoor gaan we naar Zaandam. En uh, als we nog tijd over hebben, een uh, bijdrage van de directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Want die meneer is een voorstander van de avondklok. En ik heb begrepen dat er in Den Haag dit weekend momenteel ook over die avondklok wordt gedebatteerd. Als mede wel of niet opengaan van de lagere scholen. Ja, en Rutte is weer op de fiets uh, daar naartoe gegaan natuurlijk. Ja. De dus de kunnen de mensen een mooie foto maken. En hij blijft lachen. Vind... Net als van de week Rutte ook uh, richting de koning, Willem-Alexander, om inderdaad uh, ontslag uh, in te dienen namens... Uh... En hij blijft maar lachen. Maken... Ja, hij, hij, hij blijft lachen ja. en hij zat op die fiets. Nou heb ik vanmorgen dus het verhaal over de fiets gehoord. Ja. Dat is allemaal promotie voor de partij. Oh. Weet je wel, dat, dat plaatje doet het namelijk enorm goed. Niet alleen in Nederland. Maar nee. die buitenlanders lopen daar ook helemaal mee weg. Moet je kijken, de minister in Nederland pakt gewoon de fiets... Ja. om zijn ontslag in te dienen. Geweldig. Nou, hij, heeft, hij kan zich de komende tijd rustig op de verkiezingen dus, in maart uh, richten. Het is een doordachte campagne hoor, dat, maar hij dat doet. Maar over het algemeen wordt er in het buitenland er heel cynisch op gereageerd trouwens. op het aftreden van het Nederlandse kabinet. Maar goed, laten we niet over de politiek beginnen. Wij hebben lekker tweede uur Zandvoort op zondag. Met leuke nieuws, nieuwtjes uit de regio. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om het komende jaar ook te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Oké, okay, dat gaan we doen, Albert-Jan. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Nou, heb jij uh, zo'n uh, app op je telefoon, uh, dat als er uh, gevoetbald wordt... en dat wordt er te in de divisie, krijg je ook de doelpunten door. Uh, is je telefoon een beetje stil of gaat keer? je keert? erbij? bij mij is hij stil. Ja, bij mij eigenlijk ook relatief. Nou ja, of er inderdaad uh, niet gescoord wordt in de divisie hoor je zo duidelijk weer bij Zandvoort op zondag. gaan we nog één plaatje draaien. Davina Michel en Woody Smalls. Big Brother is weer op tv en dit is de titelsom... Fool a liar, call him a friend It's do or die to stick till the end Oh, whoa, whoa Fool me once, boy, shame on you Fool me twice, get the hell out of it through. No compromise, no pity for you Oh, whoa, whoa I Ik Take our fingers out and point 'em to the back, uh. I like to play my part and never be a side guy. And if you keep this up, you'll turn me to a mad guy. Uh. Never not switching up, never giving up. I like doing it my way. Up. It Als alles mee zit, hebben we in september weer een Grand Prix Formule 1 hier op Zandvoort. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. En er hoort ook een plaatje bij. Beat Me hadden we al afgelopen jaar van deze Davine Michel. En of het weer Beat Me gaat worden is nog niet helemaal zeker. Maar de kans is wel redelijk aanwezig dat het een remix gaat worden van dat nummer Beat Me. Dus een iets aangepaste versie van de single die we nog van het verleden jaar kennen van deze Davine Michel. En ze is samen met Woody Smalls weer terug met een uh, single voor Big Brother. Even de divisie, wedstrijd half drie. Albert oh. Jan? Ja, ik zit er weer... Goed. Uh, half, uh, half drie, ja. Uh, FC Groningen thuis tegen FC Twente. Tussenstand 0-2. Uh, VVV Venlo tegen SC Heerenveen. Nog steeds eh, niet gescoord, 0 tegen 0. En waar ook nog niet gescoord is, is de nee. klapper van de dag. Ajax ontvangt Feyenoord, maar die wedstrijd begint om kwart voor vijf. Zo is dat, even iets heel anders. Goed, uh, dat ben ik hè? Ja, keer, nee, dat is even iets heel anders. Het college van de gemeente Bloemendaal wil op korte termijn... met de reddingsbrigade Bloemendaal om tafel om te praten over financiële hulp. De brigade kampt namelijk door de coronacrisis met een tekort... en doet een beroep op de gemeente voor extra steun. Wethouder Heijink laat de raad weten dat hij er alles aan doet om een van de parels van Bloemendaal te ondersteunen en komt binnenkort met een voorstel. De reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee ontvangt jaarlijks zo'n 50.000 euro aan subsidie van de gemeente... en daarbij ook soms nog extra subsidie voor als er bijvoorbeeld materiaal aangeschaft of gerepareerd moet worden. Daarnaast houdt de brigade de eigen broek op door middel van het verhuren van ruimte aan bedrijven of via bijvoorbeeld vergoedingen voor EHBO-inzet bij feesten op het strand. Normaal verdienen we daar jaarlijks zo'n 40.000 à 50.000 euro mee. Dit jaar slechts 4.000, al dus Ruud Kloek... voorzitter van de Bloemendaalse Reddingsbrigade. Kloek werd afgelopen woensdagavond tijdens de commissievergadering... Nog, uh, deed hij nogmaals een oproep aan de gemeente met het schaamroop op de kaken omdat hij niet bij de reddingsbrigade past... Uh, om de hand op te houden, maar hij kan in deze situatie niet anders. Wethouder Heijink liet Kloek weten dat hij zich nergens hoeft te schamen... omdat de reddingsbrigade niets te verwijten valt. We gaan er alles aan doen om de reddingsbrigade een financiële injectie te geven... zodat zij ook in 2021 zonder problemen hun werk kunnen doen. Hij komt binnenkort na de gesprekken met de penningmeester van de reddingsbrigade... met een voorstel naar de gemeente. De, tot slot, de Bloemendaalse Raad is blij dat het college de reddingsbrigade tegemoet komt... maar een aantal partijen vraagt zich wel af of er niet beter naar een structurele lange termijn oplossing gekeken kan worden. Volgens burgemeester Albert Roest zorgt, eh, zorgen de huidige financiële afspraken met de reddingsbrigade er juist voor... dat het, dat het wel voor de langere termijn goed geregeld is. Nou, wordt vervolgd. Zo is het, dankjewel Albert-Jan voor dit uh, nieuwtje. CFM is er niet alleen voor Zandvoort, maar we zijn er uiteraard ook voor Bloemendaal. Dat hoor je juist in het nieuws. En dat was uh, inderdaad uh, de single Dizzy. Een lekkere gouden van uh, Tommy Rowe. Uh, we gaan het even hebben over het uh, Songfestival. Iets uh, heel anders. 22 mei gaat het er weer aankomen, Albert-Jan. Staat in gepland. En dit jaar, nee, gaat het zeker door. Oh, Zo meldt okay. het uh, Eurofisch Songfestival. Hoe dan ook. Okay. Op wat voor manier dan, dan ook. ook. Okay. Er gaat een winnaar komen en het gaat door. Dus uh, 22 mei het Songfestival hier in Nederland. Nou, ik verwacht uh, niet uh, met publiek. Ik denk, denk het ook niet, maar goed. Die... En ik denk dat we tot, uh, tot en met juni nog in een lockdown zitten. Maar dat zeg ik eventjes nu uh, van iets wat ik uh, vanmorgen... tussen neus en lippen door even van een uh, politicus uh, hoorde. Dus, uh, ja, op televisie, hè? Op televisie, ja. ja dat wordt nee. even tussendoor verteld. Het zou, ja, het zou mooi zijn als het. Maar ja, dan heb je de zomerperiode weer. En dan nou ja, laat ik me daar maar niet over uit. Het zou mooi zijn als het weer wat versoepeld zou kunnen worden tegen die tijd. Maar goed, voorlopig zitten we in de lockdown. Zo is het. Maar we hadden het over het Zongfestival. Uh, een van de platen die ook uh, was uh, in het Zonfestival, was de single van uh, Sandy Shaw. En die gaan ik we dan voor u draaien. Ja, heel goed. Heel, heel, heel goed. Hee, hee. Komt ie aan. Say that you care if you say you love me madly. I gladly be there, like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round. Lekker een makkelijk voorraadje plaatje Lekker. deze. Van uh, Sandy Show en de Puppet on the String. En uh, ja, de, nou, dan krijg je nog een vraag twee voor tien punten. Uh, wat voor schoenen had Sandy Show aan toen ze dat zong? Geen idee, echt Zo, niet. Ze was altijd op blote voeten. Oh, oké, okay, ja, oké, okay, oké. Okay. Dus ja, ja. het was eigenlijk een strikvraag. Absoluut een strikvraag. Oké, okay, nou, dankjewel. Jij hebt gescoord <laughs> ja. bij deze. We gaan het over uh, weer iets heel anders hebben. Ja, je hebt het al een beetje verteld. Hè? We zijn hier uh, nu uh, ook aan het uh, inzamelen geslagen uh, hier in Zalvoort wat betreft het uh, afval. Ja, en uh, voor, dit, voor dit onderwerp gaan we naar de Zaanstreek Waterland. Proef met GTF-afval dreigt te mislukken. Het moet niet te veel moeite kosten. Er waren heel veel handtekeningen voor nodig om de kliko's uit de tuinen te houden. Maar nu de proef dreigt te mislukken in Zaanstad, moeten de bewoners er misschien toch aan geloven. Dat is jammer. Al dus voormalig buurtbewoner, buurtbewoner en lid van de actiegroep Afvast scheiden ja, kliko's, nee, Peter Bastiaan. Maar hij geeft de hoop niet op. Er zijn nog alternatieven. Onze collega's van TV Noord, TV NHTV, waren ter plaatse en spraken met Peter. Blik, plastic, karton, andere restvervuilingen. Die zijn niet toegestaan en die zorgen ervoor dat de vracht desnoods afgekeurd kan worden. Als er meer dan 5% in het GFT-afval zit, wordt al het afval alsnog verbrand. Dit gebeurt regelmatig, waardoor de proef in Delft... met betrekking tot het afvalscheiden dreigt te mislukken. Ja, mensen moeten, moeten lopen naar een bak om het afval kwijt te kunnen. En op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld een restbak vol zit. En er staat daarnaast een groencontainer. Dan zijn mensen genegen om nou ja, in ieder geval het restafval bijvoorbeeld in die groencontainer te storten. De bewoners willen geen kliko's in de tuin. Maar als de proef mislukt zal dit toch gebeuren en verdwijnen de ondergrondse GFT-containers. In mei wordt een definitieve keuze gemaakt. En Peter geeft tot die tijd de hoop niet op. De proef kan naar mijn idee wel lukken door in te zetten op handhaving... dus ervoor te zorgen dat de mensen die een afval niet goed aanleveren... of dumpen of bijplaatsen, om die gewoon aan te pakken... Uh, en die te sommeren om, om uh, het wel op de juiste manier uh, te doen. Naast handhaving gelooft Peter dat er beter gekeken moet worden... naar de huidige infrastructuur. Ook is het nascheiden van afval volgens hem een optie. Lokaal Zaans zal volgende week dit onderwerp bij de gemeenteraad bespreken. Dit om te voorkomen dat de bewoners later dit jaar toch kliko's in de tuin krijgen. Met nascheiden zeg maar, faciliteer je de, de bewoner. Hè? Dus de bewoner hoeft minder moeite te doen. Dat is één. Maar je kan dan ook bijvoorbeeld besluiten door plastic en restafval bij elkaar te storten. Waardoor er bijvoorbeeld een plastic container vrijkomt voor GFT. Zo'n GFT-bak kan dichter bij de mensen thuis staan. Het wordt makkelijker voor mensen. Mensen kunnen het makkelijker storten. Um, ja, en ik denk dan dat je dan van die vijf mensen die het verkeerd deden. Uh, er misschien wel 3 uh, zover krijgt om het wel te doen. Dus je moet het mensen makkelijker maken, je moet faciliteren. Met dank aan uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. lijkt me duidelijk, uh, Albert Jan, toch? Ja, ik, uh, ik lijkt mij ook heel erg duidelijk. Ja. En als er meer dan 5% in zo'n ding zit, dan uh, wordt het uh, dan bij wordt, elkaar. Uh, wordt uh, het al, ja. wordt al afgekeurd en dan uh, wordt het alsnog verbrand. Dus je, kan, je krijgt straks een discussie van uh, voorscheiden of nascheiden? Nou, daar gaat het, daar gaat daar, het gaat om. Gaat, gaat het en dat om. heb ik ook uh, aangegeven aan uh, Spaanse landen Ik heb zelfs een e-mail gestuurd. Ja. ja, Dat mogen de luisteraars weten. e-mail uh, naar uh, Spaanse landen Keurig netjes uh, antwoord opgekregen. Mm -hmm. Ik zeg, waarom doen we in Zandvoort niet aan nascheiden? Nou ja, omdat de gemeente hiervoor gekozen heeft. Dat was het antwoord. Dus uh, hij zegt, ja, nascheiden is uh, bekend... Het zou ook een optie uh, zijn, maar de gemeente heeft uh, in dit geval gekozen voor uh, iets wat waarschijnlijk niet gaat lukken. Dat zeg ik er even bij, ja, bij deze. Zaanstad is het. Uh, maar goed, je weet het nooit natuurlijk, hè? He? Ja, Misschien niet. zijn we in Zandvoort wel heel erg braaf. Gaat het gaat ook allemaal helemaal goed. Laten we het hopen in ieder geval, anders is het uh, weggegooid geld.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 Zie uit de jaren 90 van M. People en Moving On Up. We zitten midden in de corona-lockdown. en uh, dat betekent dat heel veel mensen tijd over hebben. en uiteraard lekker thuis zitten. en gaan puzzelen, bijvoorbeeld. Nou, daarover hebben we straks weer een reportage van onze collega's van N.H. Nieuws. En jij hebt zo van, dat alles automatisch wordt. dat je geen eten krijgt. Maar Zeker een zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. En de Zandvoortse radio is er weer hoor, met Zandvoort op zondag tot aan vijf uur vanmiddag. En joh, dat toont je hoort het toontje lager, en ben jij ook zo bang? De mensen zijn massaal aan het puzzelen geslagen in deze coronacrisis. En uh, ja, als je eenmaal je puzzel een keer gedaan hebt, dan denk je, hey, die ken ik al, weet je wel, dus... Uh, wat gaan we dan doen, Albert-Jan? Ja, nog even terug naar de uitzending van vorige week. Vorige week hadden we een, een reportage over een, een hardloopster... Die, die teksten ging lopen. Ja. Dat, dat was een, een leuke manier om tijdens het hardlopen toch een invulling te geven. En daardoor dingen... Dat kan je dan via een app van de Hartstichting bijvoorbeeld kan je dan kijken welke parcours je gelopen hebt. En zo kan je hele zinnen maken als je dat zou willen. En dan even een knijper halen bij Patrick. Ja, nou, dus eerder in het programma... wat kan je nog meer doen tijdens de crisis? Word inventief. En die heeft het over het schoonwandelen gehad. Zo ook nu het, pu het puzzels... Wat is het nou? Puzzels of puzzels? Puzzels. Puzzels ruilen in coronatijd blijkt populair. Je maakt het toch maar één keer. En daarvoor gaan we naar Zaandam. In amper een week tijd zijn er al honderden puzzels geru puzzle, puzzle, sorry Rob, geruild bij de nieuwe puzzelbank in Zaandam. Het blijkt een schot in de roos. Initiatiefnemer Christa Neefjes van de Ichtesgemeente gemeente startte de puzzelbank in haar kerkgebouw. Ze is erg blij met het succes. Ik dacht. Ik begin een paar met een paar puzzels, maar het zijn er nu al honderden die gereld zijn. Ze vinden het een mooie christelijke gedachte dat het allemaal uh, met gesloten beurs kan. Alles in de wereld draait toch al om geld. Onze collega's van NH Nieuws gingen uh, ter plaatse. Nog iemand, zo. Zo. Al ruim voor openingstijd staan mensen voor de puzzelbank te wachten. Ik heb uh, vijf puzzels van duizend stukjes bij me. En ik vind het een prima initiatief dat ik die hier nu kan ruilen. Want dat is uh, gratis en nou, prima. Kijk, als je een puzzel één keer gemaakt hebt, dan ben je er klaar mee. En zij is duidelijk niet de enige die er zo over denkt. Het is een komen en gaan van puzzels brengen en halen. Enorm succes, toch? Ja, ja dit, uh, dit is meer dan we verwacht hadden. Ik denk ik begin gewoon en uh, ik had uh, een paar puzzels aangeschaft, maar uh, er kwamen heel veel mensen brengen en ook gelijk weer omruilen en uh, ja, nou je ziet het hoeveel puzzels hier liggen en uh, ja. ik denk dat we, elk, dat we al 400 puzzels hebben uh, doorgeruild met elkaar, uh, de mensen die gekomen zijn, dus dat is echt heel fijn. Eigenlijk uh, deze wil ik weg ja. en probeer ik vlazeren puzzels uh, okay. en daar heb ik een maar, stuk Die zijn heel populair. Ja dat weet ik. Want daar heb ik er veertig van, maar die gaan niet weg. U mag er heel veel inleveren, maar u mag er per keer drie meenemen. Oh, okay. En dan geeft u een tegoedbon voor uh, de rest. En is het ook als je een puzzel van 500 inlevert, dat je ook 500 Nee, dat maakt niet oh. uit hoor. Dat maakt niet uit. Nee. Ja, ik heb dat opgepakt hier en eigenlijk hoop ik dat op andere plaatsen dat ook ontstaat. Uh, we hebben hier mensen gehad die uh, ontdekten dat ze in dezelfde flat woonden en dus ook weer met elkaar een puzzelruilbank konden gaan beginnen. Ja. Dus, uh, en zo kan het in het hele land natuurlijk, ah, met dat concept. Ja, het is ook wel een beetje gezellig, want je schenkt is, ook nog koffie. Het is gezellig, we schenken een kopje koffie, maar dat hoort ook bij onze kerk. Hè? Wij, wij willen graag iets betekenen voor de mensen in onze wijk en uh, dit is een manier daarvoor. Ik vind het heerlijk, Ja, rust, je krijgt er rust van. Ziet er erop zoals dat is s'nachts half vijf. Wat een mooi initiatief van een kerk inderdaad. De puzzelruilbank. Dus dan kunnen de mensen gewoon hun oude puzzels ruilen voor een nieuwe. Mooi initiatief. En wie weet, misschien komt er ook wel zoiets hier in Zandvoort of de regio. Misschien ook in Bloemendaal. Je weet het nooit, Albert-Jan, toch? Je weet het niet. Zo is het. We houden het in de gaten. Mocht er nieuws over zijn, hoor je het uiteraard bij je eigen lokale radio... Voor Zandvoort en de regio, we zijn de CFM. Starting under the street lights, right. the scene is being set. A night for romance, a night you want. Een disco klassieker uit de jaren 80 van de familie de Barts. Een hele grote muzikale familie is dat en ze hebben heel veel iets gemaakt. Volgens mij is dit wel een van de grootste hoor, de Rhythm of the Night. Ja, we hadden het net ook over corona, Dan kan je inderdaad onder meer gaan puzzelen en de puzzels ruilen. Op zo'n zo ruilbank, in dit geval verzorgd door de kerk... Maar je ja. hebt nog meer uh, nieuws rondom uh, corona? Nou ja, straks als, als uh, de directeur van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord... Uh, gelijk krijgt, uh, want er wordt op dit moment in Den Haag wel, wel over gedebatteerd uh, door, uh, door uh, uh, de ex-ministers, demissionaire ministers, over het wel of niet instellen van een avondklok. Nou, als een avondklok komt, kan je nog meer puzzelen, toch? Maar goed, uh, de directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland uh, Noord, Martin Smeekes, is een voorstander van zo'n avondklok. Dat zei hij tegen NH Nieuws tijdens een werkbezoek aan verzorgingstehuis De Hoge Hop in Hoorn. Het is een groot punt van de zorg. Juist op, di op dit soort locaties... Waar, daar wil je die Britse variant niet hebben, aldus Smekers. We kijken uh, ook uit naar het advies van de Outbreak Management Team, OMT in het kort... of we de avondklok toch niet moeten invoeren om een aantal besmettingen laag te houden. Want daarmee houden we de Britse variant beter onder controle... dan als we dat niet zouden doen. Aldus uh, de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Holland, Martin Smegers... Hij, ging, uh, hij stond de, onze collega's van NH-nieuws uh, toen te woord afgelopen week. Ik op de loer is dat nog iets waar jullie dan extra rekening mee houden? Daar houden we zeker extra rekening mee. Gisteren natuurlijk in het nieuws in Friesland. En, uh, en, een, uh, een verzorgingshuis waar uh, dan toch ook die variant is... Uh, is uh... Uh, uitgebroken. Dus dat is echt wel een groot punt van zorg dat juist in dit soort locaties waar afstand houden gewoon een van de allerlastigste dingen is, daar wil je die Britse variant niet hebben. Dus het is ook uh, uh, echt dat we uitkijken naar het advies van het Outbreak Management Team of we toch niet uh, de, de avondklok moeten gaan, gaan invoeren om het aantal besmettingen laag te houden. Want daarmee houden we ook die Britse variant beter onder controle dan dat, uh, dan dat we dat niet zouden doen. Ja, dus wat u betreft zou die avondklok uh, ingevoerd moeten worden? Ik denk als het Outbreak Management Team zegt dat, het, uh, dat je daar effecten van kunt verwachten... Uh, dan zouden we dat zeker moeten doen met, uh, met uh, het, uh, de Britse variant... die echt ook in Nederland al wel uh, uh, meer en meer verspreid uh, is. Ja, want zoals hier nog nul besmettingen tot nu toe. Dat wil je natuurlijk uh, ja, graag zo houden. Precies, maar de, de, de ellende van die Britse variant is dat daar waar, um, laten we zeggen, het gewone coronavirus... dat één uh, uh, andere wordt besmet door iemand die besmet is, zijn dat er bij die Britse varianten wel drie. Ja. En dan is juist in dit soort omstandigheden, uh, nou ja, zijn dat hele slechte, hele slechte situaties waar je dan in terechtkomt. Dus we moeten er alles aan doen om te zorgen dat het buiten blijft, dat het onder controle blijft. En daarvoor, als die avondklok daar een belangrijke bijdrage aan zou kunnen leveren, ja, dan ben ik er zelf van overtuigd dat dat snel besloten zal worden. Met uh, dank uh, inderdaad aan onze collega's uh, van NH Nieuws voor deze reportage. Het ging allemaal uh, over de Engelse variant, waar we eigenlijk nog uh, vrij weinig over weten. En ook uh, in hoeverre die al aanwezig is hier in Nederland. Dus uh, dan kan de avondklok een oplossing zijn. We wachten het af uh, hoe het uh, verder uh, besproken wordt vandaag. En dan uh, zullen we morgen of vanavond misschien al uh, meer nieuws daarover krijgen. En dit is uh, de cellesplaat trouwens uh, tijdens corona. Hey. Het dansen van Master Gate G in uh, Jerusalemma. En ook in Stanford deden ze daarin mee. Met uh, onder meer het uh, huis in de duinen. Uh, de Bodaan Stichting, uh, Nieuw Unicum, uh, ze deden allemaal mee en hebben allemaal een challenge gedaan. Je kan de meeste challenges trouwens terugvinden op uh, het uh, YouTube-kanaal. Je hoort hem inderdaad uh, weer uh, langskomen op de zondagmiddag bij CFM. Zometeen nog één uur lang uh, Zandvoort op zondag met uiteraard weer uh, de bekende items. Maar niet alleen dat, ook nog een uh, bepaalde verrassing. Dus... Ik zou gewoon lekker blijven luisteren naar het geluid van Zandvoort. Voor Zandvoort, Bloemendaal en de regio's zijn we de 24 uur per dag op radio en TV. En dit is Close to You en Baby Don't Go. In my dreams, I know you're always by my side. Everywhere. up and make me What you wanna do Cause my heart is getting lost inside Side of you.